8 uur. Dit is Radio 1, Het Bert van Sloten. Straks in het NOS Radio 1-journaal. Oud-ambassadeur Koos van Dam, hij maakt zich ernstig zorgen over Egypte. Daar gaat ook het eerste bericht in het NOS-journaal over met Dorot Negens. In Egypte zijn doden gevallen bij de kazerne waar ex-president Morsi wordt vastgehouden. Volgens het Egyptische leger werd de kazerne bij zonsopgang bestormd door aanhangers van Morsi.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 In februari werd wereldwijd bijna 30 miljoen euro buitgemaakt. Hackers wisten onder meer pincodes en informatie op magneetstrips... van creditcards te verkrijgen en te verspreiden... onder handlangers in 23 landen. Die konden met de gegevens namaakpassen maken. Daarmee werd binnen 24 uur het bedrag van bijna 30 miljoen... gepind in landen over de hele wereld. In de nacht van de bankroof zijn in Düsseldorf... een vrouw en haar zoon uit Den Haag aangehouden. Ze zitten sinds die tijd vast in Duitsland. Een Griekse verdachte die naar Nederland was gevlucht... is in Den Haag opgepakt. De bemanning van het toestel van Asiana Airlines... dat zaterdag verongelukte in San Francisco... heeft kort voor de crash de landing afgebroken... meldt de Amerikaanse Onderzoeksraad voor Transport... op basis van gegevens van de vluchtrecorders. De raad zegt dat er geen aanwijzingen voor problemen waren... tot zeven seconden voor de crash. Het toestel was veel te fors gedaald... en dat had de bemanning pas toen door... De piloot gaf enkele seconden daarna aan een doorstart te willen maken, maar daarvoor was het te laat, zegt de raad. That means they want to not land, but apply power 1.5 impact. Het vliegtuig raakte de grond en de staart van het toestel schampte een dijk. De onderzoeksraad zei verder dat de piloot van het toestel nog in opleiding was voor dit type vliegtuig.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 Het weer opnieuw een zonnige dag met maxima van 21 graden aan zee en 25 in het binnenland. Morgen verandert er weinig, al wordt het iets minder warm. Vanaf woensdag is er meer bewolking en dan zakken de maxima naar ongeveer 20 graden. Blijft wel droog. Bij de ANWB is John Bakker voor de verkeersinformatie. John, gaan we de 50 kilometer halen? Het zal erom hangen. 15 files nu en die zijn goed voor 45 kilometer. Geen bijzonderheden eigenlijk. De meeste files zijn niet langer dan 2 à 3 kilometer. Een paar zijn wat langer op de A1 richting Amsterdam bij een Brugge 4 kilometer. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij knooppunt Kruisdonk 4 kilometer. Ook vier op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt Battoeverdorp. De langste viel op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda tussen knooppunt Ketelplein en een knooppunt Terbrechtseplein, 7 kilometer. En op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht, bij Amersfoort, 4 kilometer. Over 39 seconden meer nieuws. Dan gaan we onder andere ons licht opsteken bij een liftwedstrijd. Van Eindhoven naar Barcelona met de duim omhoog. Ik ga naar Managementboek omdat ze er alles hebben. 18.000 producten op voorraad. En wat je voor 9 uur s'avonds bestelt, heb je morgen in huis.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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Het is maandag 8 juli. Zo dadelijk het laatste nieuws uit Egypte met Sander van Horen. Mag er weer publiek bij Ajax-Veenoord? Straks de mening van de politiebonden. En gisteren gingen de commentatoren uit hun dak toen Andy Murray Wimbledon won. Andy Murray is de Wimbledon-champion. En je kan gewoon meer geven. Vandaag leven de kranten zich uit en die gaan we straks bespreken. Het was een turbulent en een chaotisch weekend in Egypte. Velle gevechten tussen voor- en tegenstanders van Morsi. Geruzie over een interim premier en een van woede kokende moslimbroederschap. Correspondent Sander van Oren is in Cairo. Sander, en we horen verwarrende en tegenstrijdige berichten... over slachtoffers die er vannacht zouden zijn gevallen. Wat kan jij daarover zeggen? Ja, verwarring is hier niet minder. Uh, waar het gebeurd is, is duidelijk bij het uh, kantoor van de Republikeinse Garde... waar uh, al dagenlang moslimbroeders demonstreren... omdat zij denken dat uh, hun president, zoals zij dat zeggen, Mohammed Borsi... daar uh, gevangen gehouden wordt. Uh, daar zijn uh, doden gevallen. Zeven, zeggen sommige bronnen. Moslimbroeders hebben het over meer dan dertig. Op uh, beelden uit het noodhospitaal, wat daar uh, ingericht is... zie ik in elk geval meerdere lichamen liggen... En en uh, ook voor verschillende versies over wat daar gebeurd zou zijn. Uh, de Moslimbroederschap die zegt dat het leger het vuur opende... tijdens het ochtendgebed rond een uur of vier, vijf vanmorgen. Uh, het leger zegt dat uh, ze werden aangevallen daarin... dat ze toen het vuur geopend hebben. En ondertussen proberen ze achter de schermen... misschien wel een beetje de crisis op te, te lossen. Uh, maar ja. wat daarvan naar buiten komt is eigenlijk één grote verwarring. Dat is grote verwarring over wie nou de nieuwe premier wordt. Dat zou dit weekend al baradij zijn geworden. Een uh, bekende in het Westen omdat hij diplomaat is geweest... bij het internationaal energieagentschap. Die zou het uh, uiteindelijk niet geworden zijn... omdat een van de partijen die de staatsreep steunde... Um, daar niet achter stond, een, een, een wat meer religieuze moslimpartij. Uh, en ik ga er een beetje vanuit er zijn nog de, geen, of weinig officiële reacties... maar dat die partij ook hier de grootste moeite mee zou hebben... Uh, de, dat de, met, met uh, de schietpartij van vanmorgen... zij hebben hun steun gegeven aan uh, de machtsovername door het leger... die dat vervolgens aan een interim-president heeft overgedragen. Uh, de, of die steun van die partij nu blijft, ja, dat, dat is een beetje onduidelijk. Onduidelijk sowieso hoe de politieke reactie hier in Egypte op zullen zijn. Maar is die kleine partij dan zo belangrijk? Die is heel belangrijk omdat hij een soort legitimiteit gaf... aan uh, wat er door het leger gedaan is. Uh, namelijk de, de, de uh, wat meer streng de islamitische gemeenschap... die is verdeeld. Je hebt de moslimbroederschap en die al noer partij Die steunde het de moslimbroederschap is tegen. Op het moment dat die weer één front gaan uh, vormen... Ja, dan, dan wordt dus die overgangsregering minder sterk. Maar goed, dat, dat gaat misschien nog niet zo ver gebeuren. Maar hier zal zeker iets mee moeten gebeuren. Want dit is is uh, iets wat, uh, waar heel veel Egypten bang voor waren. Gisteren is rustig verlopen, maar vannacht dus in afvoegde doden gevallen. Onduidelijk nog hoeveel. En is er ondertussen ook hulp van buitenaf? Bemoeit Amerika zich er bijvoorbeeld mee? Zullen achter de schermen zich daar ongetwijfeld mee bemoeien... maar Amerika weet volgens mij op dit moment niet zo goed... wat ze hiermee aan moeten. Um, beide kampen vinden dat Amerika het andere kamp steunt. Bij beide kampen is het sentiment tegen Amerika vrij groot. Ik was gisteravond laat vannacht op het Tagierplein... en uh, daar werd bij uh, de controleposten die door de betogers zijn ingericht... aan de zijkanten van het plein werd gezegd... Amerikaanse journalisten komen er niet in. Uh, zij vinden dat uh, Amerika de moslimbroederschap te lang gesteund heeft. Maar bij die moslimbroederschap... zien ze het juist omgekeerd. Zegt, zeggen ze dat Amerika die staatsgreep steunde. Dus voor Amerika is het op dit moment... buitengewoon moeilijke positie kiezen. Wat ze, wat ze natuurlijk sinds jaar en dag doen... is het Egyptisch leger steunen. Financieel, maar ook moreel. En ja, Amerika heeft een, een zware taak op dit moment. Ik praat verder over de situatie bij jou in Egypte... met oud-ambassadeur Koos van Dam. Meneer van Dam, als u Sander van Horen zo uh, hoort... houdt u dan uw hart vast? Het kan uh, heel erg escaleren. Het hangt er vanaf of de moslimbroederschap geweld wil gebruiken. Ze zijn, het voordeel is uh, dat de moslimbroederschap goed georganiseerd is. Dus als het moslimbroederschap geen geweld wil gebruiken, dan uh, zou dat moeten lukken. Maar je hebt altijd kleinere groepen binnen zo'n grote organisatie die wel. Geweld kunnen gebruiken. Ik denk, wat betreft het politieke vlak, is het grootste probleem: het lijkt logisch om, als Mursi en de moslimbroederschap zijn uitgeschakeld, om dan degene te benoemen, interim, die bij die eerdere verkiezingen daarna een grote vertegenwoordiging hadden. Maar het lijkt zo alsof je dan, eh, dankzij een militaire staatsgreep, anderen aan de macht helpt. Dus het is veel beter lijkt het om een neutrale figuur te hebben, een technocratische figuur... dan zoals El Baraday, die bij die eh, verkiezingen een rol speelde... om die mensen daarvoor te helpen. Dat kan ja. beter in een tweede stadium. Ja, precies. Die moeten er eigenlijk nog eventjes in de wachtkamer zitten. Maar, maar als je nou even kijkt naar die moslimbroeders, eh, naar Mossi in het bijzonder... heeft hij eigenlijk überhaupt een eerlijke kans gehad? Nou ja, hij is oh nee, hij heeft natuurlijk een eerlijke heerlijke kans gehad. Een eerlijke kans gehad. Hij is alleen heeft zichzelf boven de wet gesteld door uh, nieuwe wetten in te stellen waarbij hij niet meer kon worden tegengesproken. Hij heeft ook zijn moslimbroeders, eh, vrienden zeg maar op allerlei strategische groepen, of plekken benoemd. Hij heeft zelfs een, een gouverneur in Luxor benoemd... die bekend stond als aanhanger van de partij... die vroeger terroristische aanslagen daar heeft gepleegd. Hij heeft Dus eigenlijk ging hij zich weer gedragen als een farao, als iemand die gewoon uit was op het monopolie van de macht... En dat is dus verkeerd gegaan. Ja, het is ook wel apart dat de koptische paus trouwens zich achter de machtsovername heeft geschaagd. Ja, die heeft zich daarbij dus wel echt kleurbekend. Wat misschien voor latere samenwerking met de moslimbroederschap wat moeilijk is. Dat vond ik vrij opmerkelijk. Ja. En misschien lijkt dat ook wel weer tot, tot nog iets anders. Namelijk met alles bij elkaar dat de moslimbroederschap gaat radicaliseren. Dat kan heel goed. Want ze hebben toch een, althans op, binnen democratische verhoudingen... zouden zij toch een behoorlijk deel moeten hebben in de politiek. Maar nu worden ze grotendeels uitgeschakeld. Dus de kunst is van de nieuwe machthebbers, als je daar al van de interim... Zeg maar machthebbers, om zoveel mogelijk toch die moslimbroederschap uh, erbij te betrekken. Maar die willen dat natuurlijk niet. Nee. Ik hoorde uh, Peter Sine van de week uh, het zeggen. Dit zijn de onvermijdelijke baronsweeën van de Arabische lente. Ziet u dat ook zo? Nou ja, barenzweeën. Uh, ik zie het anders in de zin dat. Uh, de baans, de, die weeën die kunnen zo erg zijn dat de patiënt, of je mag natuurlijk iemand die een geboorte geeft, die, die kan daar wel eens bij overlijden. Dus het is uh, misschien nog wel veel ernstiger dan dat. Ja, want waar ziet u het eindigen dan? Nou, het, zijn, het eindigt met of, eh, het is nog lang niet geëindigd, maar het eindigt of met dat de moslimbroederschap bereid is om langs vreedzame weg mee te doen eh, aan een nieuwe begin of die steun geeft om aan nieuwe verkiezingen, maar in feite is dat niet zo heel waarschijnlijk dat dat op korte termijn gebeurt, omdat zij zo gewonnen hebben. Dus waarom zouden zij dat opgeven, die winst? Maar dat zou natuurlijk het makkelijkste zijn. Maar het alternatief is dat ze geweld gaan gebruiken. En je ziet dat nu al. Kijk, met die demonstraties destijds tegen Mubarak, die hebben ook doden. Daarbij zijn ook doden gevallen. Het is heel moeilijk te controleren wie, wanneer wat heeft gedaan. Maar uh, als dat escaleert door heel Egypte, dan kan het heel slecht aflopen. Bovendien, heel kort uh, na nu begint de Ramadan. Dat is ook een, een maand waarbij men de uh, gemoederen verhit kunnen raken. Omdat vanwege zeg maar, de, het vaste. Precies. Dus het is. Ja, gezondheid. Uh, dus het is inderdaad een, een vrij spannende tijd. Ik dank u wel voor uw uh, analyse, meneer Van Dam. Goedemorgen. Goedemorgen. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1 journaal. Straks de Politiebond over al dan niet publiek bij de voetbalklassieker. Eerste een nieuwe klassieker in het tennis? Here we are at match point and Murray finally triumphing after 77 years of British failure. when Wimbledon is, ja. Yeah, I can't, can't believe it. I can't get my head around that. can't believe it. God save the Queen, God save groot Groot brittannië en Andy Murray natuurlijk. In drie sets versloeg hij de nummer één van de wereld. Novak Djokovic. 77 jaar nadat een mannelijke Brit Wimbledon won. NRC-correspondent Titia Ketelaan is in Londen. Maar het is wel een schot. Maakt dat iets uit? Um, niet meer. Nee, gelukkig niet meer. Goedemorgen. Um, tot, ja, lang werd hij natuurlijk als schot gezien en niet als Brit. Als hij verloor, was hij een schot. Als hij won, was hij een Brit. En hij won Wimbledon tot gisteren nooit. Nee. Maar gisteren is alles vergeven en vergeten. Ja, hij ja, droeg natuurlijk ook vorig jaar hè, bij de Olympische Spelen opeens de Britse vlag. Dus toen hebben ze hem waarschijnlijk helemaal in, zijn hart, in hun hart gesloten. Ja. Vorig jaar heeft hij het Verenigd Koninkrijk aan een Olympische Gouden Medaille geroepen... en toen uh, hulde hij zich in een Britse vlag. Ja. En daarmee uh, was ieder idee dat hij zich meer schot zou voelen dan Brits uit de wereld geroepen. I love him. Wat schrijven de kranten? De kranten zijn uh, laaiend enthousiast. Um, pagina na pagina gaat over Murray. Uh, het mooiste is, vind ik wel de um, Times. Die hebben een soort omslag rond de krant... En daar uh, zie je op hoe Murray door het publiek lo loopt naar zijn moeder toe. Met alleen maar de woorden, the history boy. En verder, de Telegraph heeft hun sportbijlage... Een, een prachtige foto van Murray als hij net gewonnen heeft... met twee woorden, at last, eindelijk. Nou, dat zegt het eigenlijk allemaal wel. Ja, precies. Ze zijn laaiend enthousiast uh, in ieder geval. En als ik hier, zo, want wat hebben in de studio... hebben we ook uh, de Britse tv uh, opstaan. Volgens mij gaat dat alleen maar over Murray.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 Niet helemaal overigens. De Independent is een van de weinige kranten die opmerkt dat het gat tussen Murray en de volgende Engelsman of Brit op de lijst wel heel erg groot is. Want um, achter hem staat op nummer 219 James Ward. Dus we moeten nog even wachten tot uh, Murray een opvolger heeft. Tenzij Laura Robson, dat is de nieuwe heldin van het vrouwentennis, uh, het volgend jaar um, goed gaat doen. Ja, want bij die vrouwen uh, ligt het volgende probleempje. Sinds 1977. En ja, wij zeggen er dan altijd bij in de finale tegen Betty Steuven. Ja, het is iets niet minder lang en Laura Robson is uh, pas 19 en brengt dit jaar, als ik het goed heb, door tot de derde ronde. Dus um, volgend jaar kijken we met alle ogen naar uh, Laura Robson. Goed, dankjewel voor de blik in de ochtendkranten en een beetje in de ziel van de Britten. Het is ja, Verkeersinformatie, John Bakker met uh, toch nog uh, die 50 kilometer. Ja? Verdeeld, uh, ja, precies, op dit moment verdeeld over 16 files. Geen bijzonderheden, de meeste niet al te lang, 2 à 3 kilometer. Wat langer zijn de files op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... bij knooppunt Kruisdonk, 4 kilometer. Ook vier op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt Burgerveen. Op de A9 ook maar Amstelveen voor knooppunt Badhoevedorp 4 kilometer. Bij Den Haag op de A12 vanuit Utrecht voor Den Haag Malieveld, 4. Ook vier op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam bij Hardingsveld Giesendam. En de langste file op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda... bij knooppunt Terbrechtseplein, 5 kilometer. De verkeersinformatie was dat en hij voorspelde het al om kwart voor zeven dat er ongeveer 50 kilometer zo rond de klok van half negen zou zijn. Het geweld is beduidend minder en het scheelt de politiekorps ook nog eens een keer handenvol met geld, blijkt uit onderzoek van de NOS. Sinds vier jaar is het supporters van Ajax en Feyenoord verboden om naar de uitwedstrijden van de klassieker te gaan. Gerrit van der Kamp is voorzitter van de Christelijke Politiebond ACP. Goedemorgen. Het scheelde de afgelopen jaar ruim een miljoen euro aan politie inzet. Ja, uh, ik denk dan als je voor het geld gaat, lijkt me de keuze snel gemaakt. Ja, en dat is natuurlijk een belangrijke afweging in deze tijd. Maar de afname van het geweld um, is voor ons natuurlijk ook buitengewoon belangrijk. En in de inzet van personeel. Kijk, voetbal is een spel. En uh, we kunnen de supporters dat zij bij die wedstrijden zijn... Maar als het zoveel maatschappelijk kapitaal kost... Ja, dan is het de vraag of dat wel zinnig is. Ja, dus moet eigenlijk de conclusie zijn komende vrijdag... want dan valt dat besluit doorgaan met het beleid zoals het nu gevoerd is. Oftewel geen publiek erbij. Nou ja, vanuit het perspectief van geweld en politieinzet zou dat heel logisch zijn. Als het gaat om het geld, uh, ja, dan is het nog een ander perspectief. En niet heel lang geleden is er een nieuwe wet gekomen. Dat betekent betaling van politieinzet bij evenementen. Dat is niet eerder gedaan, maar nu het zo duidelijk is hoeveel dat hier betekent zou je ook kunnen zeggen, nou ja, als dat dan toch moet, die supporters daarbij... dan is het logisch uh, om dat dan te laten betalen. De politie is namelijk bij de invoering van die wet uh, gekort met 60 miljoen euro. Dat is al dus van het budget van de politie af. In de verwachting dat uh, nou ja, voor evenementen en ook dit soort evenementen, de politie dan compensatie gaat krijgen voor politieinzet. Maar hoor ik u nu goed, of begrijp ik u eigenlijk goed, dat u zegt van er is wel een wet uh, die regelt dat het geld gehaald wordt bij degene die dat evenement organiseert, in dit geval de voetbalclubs. Maar daar wordt nooit gebruik van gemaakt? Ja, nou, die wet is nog niet heel lang van kracht. Um, maar uh, sinds een recente periode is dat dus mogelijk, geldt niet alleen voor voetbal, maar ook andere grote evenementen, om politiekosten door te berekenen bij de vergunningverstrekking. Dat zou hier natuurlijk ook kunnen. Op het moment dat je zegt, nou ja, we gunnen het die supporters toch om daar uh, naartoe te gaan, dan heeft dat een prijs, want nu gaat dat ten koste van het budget van de politie. En dus elders minder politie inzet. Um, ja. Het bijzondere is dat de overheid al besloten heeft om de politie op 60 miljoen te korten. Waardoor de veiligheid op andere plekken uh, daar ten koste van gaat. Ja, maar dan moet u ook de minister aanspreken. Dan moet u zeggen van ja, je hebt wel die wet uh, weliswaar recentelijk ingevoerd. Je hebt ons gekort op 60 miljoen. Uh, zorg nou maar dat uh, die voetbalclubs betalen en ook die andere organisatoren van evenementen. En uh, dat gaan wij dus ook doen. En we zullen ook kijken met de ingang van het nieuwe seizoen waarbij deze wet uh, gewoon van toepassing is. Om te zien of dat mogelijk is, maar ook bij andere grote evenementen waar veel politie inzet wordt gevraagd. Want ja, het is duidelijk, politieinzet is schaars. Iedereen wil veiligheid. En de politie mag eigenlijk geen zaken laten liggen. Maar dan is het ook eerlijk om op het moment dat je dan zegt, die vergoeding kan er komen, om dan dat te betalen. Ja, Ik begrijp het, dus eigenlijk is het de conclusie. Komende vrijdag mogen ze besluiten tot wel uitpubliek er weer bij bij de klassieken, Maar dan moet er ook wel gedokt worden voor die politieinzet. Ja, maar als je het vanuit veiligheidsperspectief bekijkt en politieinzet in algemene zin, dan is dus de vraag. Uh, of dat überhaupt standig is. Maar nee. als men dat toch doet, zou je dit moeten doen. Dat is helder. Meneer Van der Kamp. Ik dank u wel. Gerard van der Kamp was dat van de christelijke politiebond ACP. Wie hard werkt, moet goed eten. Dat geldt dus zeker ook voor de renners in de Tour de France. Ze eten zich bijna ongans, maar ja, ze blijven toch broodmagen. Vroeger werd gewoon het dagmenu in het hotel gegeten, maar die tijd is voorbij. Ploegen hebben allemaal hun eigen kok bij zich. Bij Argos, de ploeg van onder andere Marcel Kittel en Tom Dumoulin, is het een kok in, Janneke Pietersson. Jeroen Wielaert ging bij de langs en wilde weten wat ze op het menu heeft staan.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 Uh, dan bak ik omeletjes voor ze en dan hebben ze al een muesli. Maak Ik maak speciale muesli. Dat maak ik al. Uh, ook gelijk. S ochtends vroeg doen we al de melk erbij, zodat dat goed uh, zich volzuigt. Dus dat eten ze ook. Dan, doe ik, dan maak ik het lekker door nog wat soja-yoghurt erdoor te doen, nog weer fruit erdoor. En toen kietelwon, taart. Dan heb ik pannenkoekjes met uh, aardbeien in chocola. Dan verwen ik ze een beetje. Mmm! Ook lekker bij het ontbijt. De reportage was van Jeroen Wilaert. We gaan naar Eindhoven, naar het Stadhuisplein... want daar staat Twan Spierts. Goedemorgen. Goedemorgen. Want u doet mee aan het officiële E.K. liften... met de duim omhoog. Wat houdt die wedstrijd in? Uh, nou, het is uh, de grootste liftwedstrijd ter wereld eigenlijk... Uh... Ontstaan een paar jaar geleden in België en uh, nu voor het eerst ook in Nederland. En we gaan met, uh, ja, met een heel team teams, in totaal 1300 man doen mee... Um, uh, met deelnemers vanuit heel Europa eigenlijk, um, in lusten naar Barcelona. Ja, en hoe werkt dat? Ja, de nou, duim omhoog natuurlijk, maar verder? Ja, nee, je hoorde natuurlijk net een repo over, uh, over de Tour de France. En zo werkt dit eigenlijk net ook. Uh, we hebben uh, verschillende etappes, iedere dag een etappe met een beginpunt en een eindpunt... En voor leider in het klassement is er ook echt een gele trui. Ja, echt? Dus, uh, ja, ja, echt. Dus, uh, dat is wel toepasselijk, uh, nou, uh, omdat we met de Tour bezig zijn. Ja. Dus, uh, maar, maar waar gaat uh, de ja. eerste etappe naartoe? Uh, ik weet niet of, het, of ik dat al officieel mag zeggen. Oh, maar. Uh, u dat geheim? Ja, uh, ik krijg pas aan het begin van de etappe te horen waar je naartoe gaat. En wat horen ze dan? Uh, sorry? En wat horen ze dan? Welke plek? Uh, nou, als het goed is, wordt het nazi vandaag. Oké, okay, we hebben het niet gezegd. Niemand weet ervan. Nee, we hebben het, heb het niet gezegd. Nee, nee, nee. En moet je dan, uh, laat we zeggen, uh, over een bepaalde streep komen? Moet je bij een bepaald hotel komen? Of bij uh, de grote supermarkt uh, te plaatsen? Vol volgens mij uh, moeten we eindigen ergens bij een kerkje in een klein dorpje bij Nasi. En daar is dan uh, s'avonds uh, uh, overnacht we met, met z'n allen... Uh, overnachten we op een, uh, op een grote camping uh, en daar is dan uh, iedere avond uh, is daar een groot feest bij. Het is eigenlijk een beetje een rondreizend festival in combinatie met, ja, met, met de rondreizende camping en uh, een heleboel uh, uh, idiote lifters. Ja, en uh, ja, je kan er niet voor trainen, maar uh, doe je het trouwens alleen of in een team? Nee, het zijn allemaal teams. Ik ben met een, met een vriendin van mij, ja. we gaan met z'n tweeën Er zijn ook mensen die met z'n drieën gaan. Maar dat is, dat is een stukje lastiger, dan moet je een, een lege auto vinden eigenlijk, of een bijna lege auto. Ja, ik weet nog van vroeger, als je echt een lift wilde krijgen als jongen, was het wel handig als je een meisje bij je had. Ja, nou, daarom heb ik een, een vriendin van me meegenomen. Uh, nou, niet alleen op die reden hoor, maar uh, uh, voor een deel gaan mensen inderdaad gewoon met een duim uh, langs de weg staan. En dan helpt een aantal als er wat vrouw school school staat. Ja. Uh, wat deel, uh, wat, wat was... gebeurt er trouwens op de achtergrond? Uh, komt de politie ja. al om jullie op te pakken? Omdat je op de verkeerde liftplek staat? Wat is er aan de hand? Nee, nee, nee. Ze zijn aan uh, het lopen hier als voorbereiding op de start. Dat was een megafoon volgens mij die je hoorde. Ja, um, ja we worden wat spelletjes gedaan om iedereen een beetje wakker te maken. Het is nog vroeg, hè? Ja, nee. Nou ja, het is al bijna half negen, hoor. We zijn al een tijdje hier bezig. Maar voor Nederland is het misschien nog vroeg. Want om half negen gaat, uh, of om negen uur klinkt het startschort. Wat, wat gebeurt er dan precies? Uh, nou ja, dan, uh, dan komt Johan Vlemmings, uh, Nieuwe, minder dan Johan Vlemmings. komt het schot geven. En dan uh, zul je zien dat iedereen vanuit Eindhoven hier uh, zo snel mogelijk gaat proberen om een lift uh, te krijgen. Um, en dat wordt wel best wel moeilijk, want we staan nu met een, met een man of vijf hier bij het Zadda'splein in Eindhoven. En iedereen gaat tegelijkertijd proberen maar om uh, yeah. de enige drie autos die hier langskomen uit te schieten. Maar hoe voorkom je nou, uh, nog één nog vraag, hoe voorkom je nou dat je vals speelt? Want uh, misschien komt, uh, komt Pa wel langs, uh, zal ik maar zeggen. Hij heeft u die gecharterd en uh, ja, dat is dat uh, toch niet echt lichte. Nee, ja, de organisatie heeft er allemaal uh, helemaal, hele mooie uh, dingen voor bedacht. Zo moet je van iedere auto uh, telefoonnummer van de eigenaar of van de oh, bestuurder. het wordt gecontroleerd. En opschrijven en zo. Ja, het wordt gecontroleerd. Uh, en we moeten volgens mij vandaag ook met minimaal één, uh, één auto met een Frans kenteken gaan, uh, gaan liften. <laughs> en de finish is in Barcelona. Wanneer? Uh, volgende week zondag. Volgende komende week? Komende, komende zondag dus. Het is dus over een week eigenlijk. Ja, precies. Nou, ik wens u sterkte, succes uh, en veel plezier.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 En in Nigeria zijn in de noordelijke deelstaat Yobe alle middelbare scholen dicht aanleiding is het bloedbad van zaterdag toen werden 22 leerlingen van een kostschool vermoord door islamitische rebellen. De gouverneur heeft nu besloten dat de middelbare scholen pas in september weer open mogen als het nieuwe schooljaar begint. Komende tijd moeten de scholen in Nigeria beter beveiligd worden. Dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van weerplaza.nl. In een groot deel van het land schijnt de zon er volop, maar langs de noordkust bevinden zich enkele wolken. Die wolken trekken het land op, maar lossen geleidelijk ook op, waardoor eigenlijk overal de zon wel blijft overheersen. Behalve de komende uren, dus even op de Waldeilanden. Valt geen regen uit de wolken en ze verdwijnen dus snel weer. De temperaturen lopen behoorlijk uiteen, van zo'n 20 graden langs de noordkust en op de westelijke stranden, tot zo'n 24 graden in het midden van het land. In Limburg wordt het het warmst, daar kan het 27 graden zijn vanmiddag. In het binnenland waait de wind uit het noorden tot noordoosten en is zwak tot matig, windkracht 2 tot 3. Op de stranden moeten we wel rekening houden met wat meer wind. Daar is de wind af en toe windkracht 4 en vanmiddag langs de westkust misschien zelfs even windkracht 5. Is goed nieuws voor de surfers en kaiters, maar wat minder aangenaam op het strand, dus zorg voor een windscherm. Vandaag dus schitterend weer, ook morgen weer volop zonneschijn, amper een wolkje aan de hemel. Temperaturen zijn hetzelfde als vandaag, 21 tot 27 graden en er staat morgen iets minder wind. Woensdag komt er vanuit het noorden meer bewolking opzetten. Ook daaruit valt geen regen en de wolken lossen boven Nederland weer op. De meeste wolken woensdag dus in het noorden. De temperatuur gaat wel naar beneden, 17 tot 23 graden. John Bakker bij de ANWB. John, wordt het al wat minder? Nee, nee het is zelfs nog ietsje meer geworden. 16 files, 55 kilometer bij elkaar. Het heeft ook te maken met twee ongelukken. Er is een ongeluk gebeurd op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij Buntschoten... Daar staat 3 kilometer file. De linker is daar dicht. En een stuk langer is de file na een ongeluk op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam. Tussen Maarsen en Abkoude, 9 kilometer. Daar is de rechter dicht. En verder vrij veel vertraging op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij knooppunt Kruisdonk, 4 kilometer. En op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam... bij het ringvaartaquaduct, 5 kilometer. We staan nog één keer stil bij Wimbledon 2030. Dat doen we natuurlijk met Marcel Mesker Naar de ster over 50 tellen.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 In speelstad Manaus, diep verborgen in het Amazonenwoud, trekt de oprukkende economie diepe sporen in het leven van de oorspronkelijke bewoners. Paul Rosenmuller en de strijd van Latijns-Amerika, vanavond om tien voor half tien bij de ICON op Nederland 2. Kijk voor de beste last minutes op HofvanSaxen.nl, onderdeel van Landbouw Green Parks. Het Radio 1 journaal, de Schot. De Brit, moet ik eigenlijk zeggen, Annie Murray... Schreef gisteren geschiedenis op Wimbledon... door als eerste Britse man sinds 1936 het toernooi te winnen. Marcella Meske was erbij. Ben je weer een beetje bijgekomen, Marcella? Want je was lekker enthousiast. Ja, het, nou nauwelijks. Het was, ja, het was fantastisch om erbij te zijn. Het was echt een historisch moment. Want Wimbledon, waar ja, het long tennis, het tennis is uitgevonden... in 1877, het grastennis... Waar Wimbledon als, als, als eerst, allereerste toernooi is uh, georganiseerd. En dan een Britse winnaar, een Britse man sinds 1936. Uh, uh, Fred Perry was de laatste man, 77 jaar geleden. Uh, ja, in al die jaren dat ik hier nu kom, en dat is nou ja, rond de 30 jaar, ieder jaar hoor je weer over Fred Perry. Nou, eindelijk zullen we die man niet meer zo vaak horen. En is het nu Andy Murray, want hij heeft gewonnen. Ja, maar het was ontzettend spannend, hè? want uh, in die laatste game verprutste hij maar liefst drie matchpoints. Ja, dat klopt, die laatste game. Uh, hij vertelde ook na afloop in de persconferenties dat hij zich er niets meer van kon herinneren. Hij zei, ja, het stond 40-0... Normaal gesproken win je die service game dan. Je verliest hem zelden. En ineens stond het veer tegelijk. En dan weet je tegen Djokovic, de nummer één van de wereld... die zo goed is om terug te komen, juist op dit soort momenten. Hij heeft altijd een soort Houdini-act ergens achter de hand. En daar was hij heel erg bang voor. En hij werd onzeker, ging een foutje maken. Zijn eerste service kwam niet. Uiteindelijk kwam hij na drie breakpoints te hebben weggewerkt in die game. Acht minuten ruim kwam hij weer op matchpoint, ze vierde. En toen maakte hij het wel uit. Ja. En die Djokovic, wat was daarmee aan de hand? Want we hebben hem, wanneer was het? Vrijdag. Die halve finale zien spelen tegen Del Potro. Dat was een wereldpartij. Uh, maar ik vond hem geen schim van de man die daar uh, op het uh, veld stond. Nou ja, misschien was dat het ook wel. Was dat uh, de Achilleshiel van Djokovic? Want... Vrijdag begon het hier natuurlijk al warm te worden. Dus in de hitte, die uh, geweldige uh, vijf-zetters spelen. Uh, de langste halve finale ooit op Wimbledon. Tegen een uh, man als Del Potro, die uh, ja, zijn beste tennis weer speelde sinds de jaren 2009. Dat hij de US Open won. En ja, dat is Djokovic toch niet in de koude kleren gaan zitten. Uh, dus uh, vorig jaar op de Olympische Spelen won Murray goud. Toen won uh, del, uh, del Potro van Federer in de halve finale met nou, 19-17, derde set. Hij had Federer helemaal murf geslagen voor de finale... Murray won makkelijk van Federer. En nu gebeurt eigenlijk precies hetzelfde. Del Potro speelt zo goed en is zo taai tegen Djokovic... dat Djokovic ja, ook vermoeid is en niet meer de energie heeft voor die finale. Dus ja, Murray moet eigenlijk Del Potro heel dankbaar zijn. <laughs> ja. Misschien dat dat het was. Ik, ik denk wel dat het ermee te maken heeft ja. dat Djokovic toch iets onder zijn niveau speelde. Ja. En krijgen we in de toekomst, de komende Grand Slams, uh, eigenlijk meer van dit soort finales tussen Murray en Djokovic. Is dat het duo wat dat gaat uitmaken, zoals Federer en Nadal het jarenlang hebben uitgemaakt? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat uh, ja, het echte tijdperk van de Grand Slam finales tussen Federer en Nadal echt voorbij is. We hebben de laatste jaren al Djokovic daar tussen zien komen, Murray af en toe... Maar ja, deze mannen uh, die gaan echt de toekomst van tennis bepalen. Ze zijn nu al de nummers 1 en 2 van de wereld. Ze speelden hun 19e ontmoeting gisteren in de Wimbledon Finale. En ik denk dat er nog zomaar 19 bij komen. Dus dit is de rivaliteit in tennis voor de komende jaren. Wel mooi, dankjewel. Uh, en dankjewel ook voor het verslag uh, van de afgelopen weken. Marcella was dat. Het is een rustdag in de tour. Uh... Dus praten we toch ook wel gewoon met Guillaume, want uh, het leven gaat gewoon door, ook in de Tour de France. Guillaume, de ploeg, prachtige uh, etappes in de Pyreneeën gereden. Maar ja, dan uh, sta je opeens op plek drie en vier, en dan moet je een strijdplan maken voor de tweede week. Wat, wat zal dat zijn? Ja, dan zul je eerst moeten, moeten zien te overleven, hè, totdat we dadelijk weer de bergen intrekken. We gaan natuurlijk uh, eerst richting Bretagne. Vlakke etappe, altijd gevaarlijk, maar de nervositeit is dan toch wel wat meer uit het peloton, dus zal het iets minder link worden. Maar je weet het, dat hebben we de afgelopen jaren gezien, dat hebben we eigenlijk altijd gezien. Ongeluk zit in een klein hoekje, er kan altijd iets gebeuren onderweg. Dan krijgen we een tijdrit, ik ben benieuwd, want uh, ten dam geen tijdritspecialist. Mollema heeft zich er ook niet echt uh, geweldig goed uh, op de tijdrit weten te bekwamen. In Zwitserland dus ik ging het bang... goed, uh, toch? Met Mollema. Ja, maar dat was een tijdrit die behoorlijk bergop ging. En dat is waar. daar had Mollema de twintigste tijd, geloof ik, zo'n beetje toen ze aan het laatste klimmetje begonnen. En toen pas toen het echt stijl bergop ging, de laatste tien kilometer, toen maakte hij ontzettend veel tijd goed en toen reed hij een geweldige tijdrit. Maar ja, dit is een vlakke tijdrit. Hij is wel gelukkig voor die twee niet al te lang. Maar ik denk toch dat ze daar allebei wat tijd verliezen op de concurrentie. Ja, en dan, uh, dan is het gewoon langzamerhand in de richting gaan van de bergen... en de richting van de mol van toen natuurlijk. Tot die tijd zullen ze moeten zien ja, te overleven... zorgen dat ze die plek enigszins handhaven. Ja, en dan kan er van alles gebeuren. Ja, dat is het strijdplan van de ploeg. Maar ik denk dat Sky uh, ook iets moet doen aan het, uh, aan het strijdplan. Sky zal zeker iets gaan doen. Nou, Sky heeft sowieso met Christopher Froome een goede tijd rijden, dat weten we. Uh, die kan zijn positie daar uh, in elk geval uh, verstevigen op de concurrentie. Natuurlijk in allereerste plaats uh, Alejandro Valverde. Nou, Mollema En uh, Ten Dam. Uh, Quintana. Dat soort mannen. Dat, dat zijn er allemaal mannen die wat mindere tijdrit zullen rijden. door daar verwacht ik wel wat van. Dus ik ben benieuwd wat hij gaat doen in de tijdrit. Richie Port natuurlijk, als die weer hersteld is van die enorme klap van gisteren... Hè. er werd al gesproken door de Engelse commentatoren... over misschien wel iets van de ziekte uh, dat rond zou waren binnen de Skyploeg... Uh, eventueel uh, iets verkeerds gegeten... want die hele ploeg die zakte in elkaar, behalve Froome. Dus ook zij zullen zich moeten beraden gewoon op een plan. Maar Froome zit natuurlijk wel redelijk in zijn vel... want hij heeft gisteren in zijn eentje al die aanvallen weer staan. Hij ja. had geen ploeg meer... En als je dat in je eentje kunt, dat tegen die verzamelde Spaanse uh, Spanjaarden... Hè, tegen Contador, tegen Valverde, tegen Quintana... al die mannen die het af en toe proberen... nou ja, dan, dan zit je in ieder geval stevig in die gele trui. Nou, jij verwacht, zeg je, toch nog wel wat van uh, Contador... want hij zakt natuurlijk wel een beetje door het ijs. Of waren onze verwachtingen misschien te hoog gespannen? Ja, Contador is niet meer de Contador van voor 0-0-0-0-0-0-0-5 <laughs> uh, voor de Gretbuterol-affaire. Voor de, de uh, ja, dat hebben we het vorig jaar al gezien in de ronde van Spanje. Moest hij echt strijd leveren met uh, de concurrentie om uiteindelijk die ronde te winnen. Uh, maar ik verwacht wel nog van hem. Contador is een aanvaller, net als die Christopher Froome. En ja, hij heeft zich gisteren heel erg rustig gehouden, vond ik. Niet één keer geprobeerd. Dat geeft gewoon aan dat hij de benen nog niet heeft om echt aan te vallen. Maar ik denk eerlijk gezegd, als we straks aan de andere kant van Frankrijk opnieuw de bergen in gaan. Ik kan me niet voorstellen dat door zich zomaar uh, gewillig uh, nou ja, naar, naar een, een, een top 10-klassering laat leiden. Maar niet uh, de kans grijpt om nog eens een keer hoger te komen. Hij zal dat zeker gaan doen. Dankjewel Gio. En uh, geniet een beetje van je rustdag. Hè? We gaan naar Belkin, we gaan naar Argos, we gaan naar vakantie. We gaan gewoon lekker weer aan het werk. Het zat erin. Ook in Brazilië is er op grote schaal afgeluisterd door Amerika. Daar hoort u straks meer over. Het NOS Radio 1 Journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Met hulp van een speciale app meten tienduizenden smartphonebezitters vandaag de lucht die we met z'n allen inademen. Gebeurt onder andere omdat het Longfonds, Longfonds wil weten hoeveel fijnstof er in de lucht zit. Matthijs van der Wiel was vanochtend al in Benschop en dat ligt toch een behoorlijk stukje bij de snelweg vandaan. En daar kon hij al meten dat er een behoorlijk wat deeltjes fijnstof in die lucht zaten. Matthijs, kan je iets zeggen over hoeveel er in de lucht zit waar je nu bent? Nou, dus ze komen met uh, hele grote vaart binnen, al die uh, meetgegevens. En dan stijgt hier uh, enthousiast gejuich op in uh, de computerruimte van uh, KNMI Meetstation in Lopik. Want daar zitten de mensen die dat allemaal uh, bekijken op hun computers. Die data die door die smartphonebezitters worden opgestuurd. 829 al, metingen verricht vanochtend. Ja, en er komen er steeds meer binnen. Uh, en dan bent u heel blij om, want het is echt een grote on de, ja, onduidelijke factor. Hoeveel mensen zouden meedoen? Ja, nou, dat was dus heel erg erg spannend. En uh, ja, dus de een na de ander komt nu binnen. Uh, we zijn pas net begonnen en er staan nu 831 op de teller. Ja. Een kaart van Nederland met allemaal stipjes die oplichten. Nou, we waren net in Benschop. Kunt u even kijken hoe het er daar nu uitziet ja. met die meting waar we bij waren. Dat was een meting dus met een smartphone, met een opzet lensje. En dan moest je foto's maken van de heldere blauwe hemel, want dat was een voorwaarde. Hè? Het kon alleen vandaag of in ieder geval niet vorige week. Nou, we moeten eigenlijk zo weinig mogelijk wolken hebben. Er zijn nog een heel klein beetje wolken hier en daar, maar die, die verdwijnen in de loop van de dag. En, uh, en iedereen die een meting doet, die krijgt eigenlijk een, een kleurcode geel... En dat is uh, zo gemiddeld. Ja, dat, dat is dat stipje dus ja. ook ja. daar bij Benschop. Absoluut, absoluut. En die kleurcode geeft eigenlijk aan hoe helder de lucht is. En wat zegt het dan over het fijnstof? Uh, nee, hoe helder de lucht is, hoe minder fijnstof erin nou, zit. Zo simpel is het. Ja, zo simpel is het. Als we nu naar buiten kijken, is het een heel klein beetje gelig ook aan de horizon. Dat geeft gewoon aan dat er, dat er best veel stof in de lucht zit. Ja. ja, wat doet dat dingetje nou? Want het was een beetje wonderbaarlijk. Uh, ik stond bij die mevrouw die die meting deed met haar telefoon. Maakte wat foto's van de hemel. Stuurde het op. En waarom is dit dan wetenschappelijk materiaal waarmee u echt een goede analyse maken van het fijnstof in Nederland? Nou ja, dit is een wetenschappelijk experiment. Deze, deze, dit is een nieuwe meettechniek waarmee we het fijnstof indirect meten. En die meetgevers worden allemaal naar ons verstuurd. Ja, want ik ken die, die stofzuigertjes, hè? Die, die, meet, die fijnstofvangers die, die ook langs de snelweg wel ziet staan. Ja, ja, die meten dus het fijnstof direct. Wij meten dus het fijnstof wat echt in de lucht boven je hangt. En dat kan dus dankzij die technologie van die smartphone kunnen we dat nu massaal uitvoeren. En, en het experiment voor ons is om eigenlijk aan te tonen dat dit nauwkeurig genoeg is, dat we er ook echt nieuwe fijnstof eigenschappen mee kunnen meten. Ja van de Universiteit Leiden. Ik zie eentje oplichten daar aan de kust... Ja, ja, dat zal wel heel helder zijn daar. Hè? Uh, of is het niet zo simpel? Langs de snelweg slecht. Ik, bijvoorbeeld rond Amsterdam zie ik wat rode stipjes oplichten. Ja, ja, en het, buiten de steden zijn best wel veel blauwe stippen al. Blauw, dat is. Uh, blauw goed, he? met heldere, heldere lucht. Dat is eigenlijk wel een beetje voor de hand liggend. Uh, nou, nog niet helemaal. Want heel, heel veel fijnstof komt ook gewoon vanuit het buitenland, vanuit België en Duitsland binnengeblazen. Dat zal vandaag ook gebeuren. Dus ook voornamelijk in het zuiden zal het, uh, zullen we iets, iets gelere, bruinere puntjes verwachten dan in het noorden. Dat zien we al een beetje. In het noorden wordt er nog niet veel gemeten, want er zijn nog wat maar die gaan in de loop van de dag uh, verdwijnen. Um, ja, we zijn nu bijna op 900 metingen. De loopt door. Dus ja. heel veel metingen. En dat wordt straks allemaal verwerkt. En dan weten we iets hoe het zit met uh, de fijnstofconcentraties. Hoeveel het is en wat het is overal in het land. Ja. Dankzij de smartphone gebruikers. Precies. En als u het wilt volgen, hek je ISPEX. Op Twitter kunt u het allemaal volgen. Wat er gebeurt. John Bakker kunt u ook volgen. Maar dan vind je Radio 1. Daar en de verkeersinformatie. Met nog altijd iets meer dan 50 kilometer file. Verdeeld over 15 files een paar aanrijdingen. En daardoor loopt het behoorlijk vast op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Tussen Maarsen en Apkoude, 11 kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht. Op de ring van Amsterdam de A10 in beide richtingen bij knooppunt De Nieuwe Meer, 5 kilometer. Dat heeft te maken met een aanrijding op de ring zuid bij knooppunt De Nieuwe Meer. En daar zijn twee rijstroken dicht. Verder nog flink wat vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Voor de dag, Malieveld, 6 kilometer. Ophef in Brazilië. Dan hebben we het over een vermoedelijk afluisterschandaal. De Braziliaanse regering eist de opheldering van Washington. over mogelijke spionage en afluisterpraktijken in het land. Volgens de klokkenluider Edward Snowden. luistert de Amerikaanse inlichtingendienst NRC in Brazilië. op grote schaal telefoongesprekken af en worden e-mails onderschept. Correspondent Mark Bessems. Mark, wat is er aan de hand? Ja, een lokale krant die heeft gisteren een verhaal gepubliceerd... en dat is allemaal gebaseerd op informatie die afkomstig is van die meneer Snowden. Nou, uit die informatie zou blijken dat de Amerikaanse inlichtingendienst NSA de afgelopen tien jaar op echt hele grote schaal e-mails en telefoongesprekken heeft afgeluisterd. Eh, hier in Brazilië. Hoeveel precies, dat weten we niet. Die spionage zou volgens een speciaal programma zijn georganiseerd. Dat zou heten Fairview... Nou, dat is een soort samenwerkingsverband geweest tussen de NSA... en een groot Amerikaans telecombedrijf. Ja. Een bedrijf met banden met Braziliaanse bedrijven. En dankzij die Braziliaanse banden zou de NSA toegang hebben gekregen... tot dat Braziliaanse telecomsysteem. Ja. We weten niet om welke bedrijven het gaat... en of die Braziliaanse ondernemingen nu bewust hebben meegewerkt. Maar uh, dat is uh, waar het allemaal om draait. Een groot schandaal. Maar wordt een beetje duidelijk waarom die Amerikanen... zo'n enorme interesse hebben in Brazilië? Uh, nee. Het enige wat, we, wat de kranten meldt is dat ze gewoon op grote schaal hebben afgeluisterd. Dat het gaat om miljoenen e-mails en telefoongesprekken. Nou ja, je kunt je voorstellen, de Brazilië is natuurlijk de afgelopen tien jaar als enorm gegroeid. De B van de BRIC, dat zijn dus de opkomende nieuwe machten in de wereld en het is uh, uh, een economische grootmacht in de regio geworden... je kan je voorstellen dat de Amerikanen best geïnteresseerd zijn in die ontwikkelingen. Want met die economische groei is natuurlijk ook de politieke betekenis van Brazilië groeit. Maar goed, voorlopig gaat het vooral over het feit dat er zou zijn afgeluisterd. Ja, en dat komt nog eens een keertje bovenop de ophef. Uh, dat had ook te maken met het afluisteren. Namelijk uh, vorige week de Boliviaanse president Morales. Die werd tegengehouden in Europa, omdat Europese landen dachten... dat hij samen met meneer Snowden onderweg was naar Latijns-Amerika. Het is allemaal uh, een, een grote optelsom uh, waarbij de uitkomst is woede. Ja, zeker. Uh, Latijns-Amerika eigenlijk. Uh, alle leiders uh, in Latijns-Amerika zo'n beetje... die hebben wel verontwaardigd uh, gereageerd op dat incident waar je het over had... vorige week met de uh, president van Bolivia. Uh, ook hier de president Dilma Rousseff, die veroordeelde dat. Uh, en die woede die richt zich natuurlijk niet alleen op de Europeanen... maar ook op de Amerikanen. Want volgens nou ja, heel veel leiders, heel veel mensen hier... zaten de Amerikanen uiteindelijk achter dat hele incident... met het vliegtuig van Morales. Het is kortom een slecht moment in de relatie uh, tussen Brazilië en de Verenigde Staten. En dan komt er dit nog eens bovenop. Ja, en dat zorgt dus voor eigenlijk gewoon politieke spanningen. Ja, nou ja, in ieder geval... Kijk, de, de Brazilianen hebben gisteren op het hoogste niveau... Uh, overleg gevoerd over deze zaak. Dilma Rousseff, een aantal ministers, de minister van Buitenlandse Zaken... die uh, kwam met een verklaring en die zegt... Uh, nou, wij gaan via de ambassadeur in Washington... en via de Amerikaanse ambassadeur in Brazilië... de Amerikanen vragen hoe dat nou precies zit... En uh, nou ja, ze hebben al laten weten dat ze dus echt niet blij zijn uh, met dit bericht. Tegelijkertijd, het is natuurlijk niet veel meer dan op dit moment althans berichten in de, in de krant. Dus de politie, de federale politie van Brazilië hier en uh, het nationale agentschap voor de Telecommunicatie. Die gaan nu in Brazilië alles uitzoeken. Uh, tegelijkertijd wachten, we, uh, wachten de Brazilianen natuurlijk af wat de Amerikanen te zeggen hebben. En uh, nou ja, dan zullen we dan uh, later wel weten hoe serieus ze dit opnemen. Wat duidelijk is, dat hebben ze namelijk al via een woordvoerder laten weten. Dat, mocht al deze eh, informatie uit de kranten straks waar blijken te zijn, dan nemen ze dat heel ernstig op. Mark Bessems was dat vanuit Brazilië. Het LOS Radio 1 journaal. werk van eigen bodem. Doten was dat hard of stone. Het NOS Radio en journaal Media Ecker. Door een grondverzakking in de Antwerpse haven is een aardgaspijplijn een meter opgeschoven. De verzakking gebeurde naast een olieraffinaderij, schrijft het Nieuwsblad Transport. Werkzaamheden zijn wellicht de verklaring voor de grondverzakking. Over een lengte van 30 meter verschoven niet alleen de gaspijplijn, maar ook pijpleidingen met aardolie en butaan. Volgens de Antwerpse burgemeester Bart de Wever is de haven aan een enorme ramp ontsnapt. De schade zou niet te overzien zijn geweest... als een gebroken leiding voor een ontploffing had gezorgd. Duitsland heeft structurele economische tekortkomingen. Dat zegt directeur Asmoezen van de Europese Centrale Bank. Duitsland plukt de vruchten van soms pijnlijke hervormingen... van een aantal jaren geleden. Duitsland moet wel blijven hervormen. Anders is het over vijf of tien jaar weer de zieke man van Europa... zegt de ECB-directeur in het Financieel Dagblad. En de Belgische krant De Standaard schrijft dat in een Boeing... paniek uitbrak nadat de landing op Brussels Airport twee keer was... Misgegaan. De boordcomputer gaf een fout aan met het landingsgestel... waardoor de piloot de landing tot twee keer toe moest afbreken. Tijdens een derde landing kon hij het toestel veilig aan de grond zetten. Getuigen zeggen dat het paniek uitbrak onder de passagiers... die werden voorbereid op een noodlanding. Sterke mannen moesten aan de nooduitgangen plaatsnemen... om eventueel de deuren mee te openen. Verschillende passagieren begonnen te wenen. Eén vrouw begon te hyperventileren en viel flauw, zegt een passagier. Meer nieuws uit België. De boze zuiderburen wachten niet langer op de hervorming van de financiële sector... en richten hun eigen bank op. Volgens de Volkskrant heeft de nieuwe coöperatieve bank 43.000 deelnemers. De New B of New B, zoals de bank heet, wordt een sobere bank, zonder bonussen. En tenslotte het leed van de tienjarige Puk. Haar fiets is vernield. Uh, deze trapper is kapot en hier zat het zadel en hier zat de fietstas. Haar vader is via Twitter een zoektocht gestart naar de vernielers van de fiets van zijn dochter. De roze fiets van Puk werd onlangs gestolen bij hun huis en vervolgens bij een voetbalveld in brand gestoken. Het meisje was volgens RTV Noord overstuur en verdrietig toen ze dat ontdekte. Vader hoopt dat de daders berouw krijgen en Puk een nieuwe fiets geven. Het lijkt me een goede opdracht. Straks, na negen uur, nog veel meer nieuws. We hebben het onder andere over de politie die hulp wil hebben... om bij het oprollen van een grote bende pincriminelen. En we hebben nog veel meer. Maar daarvoor moet u blijven luisteren.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 Toer schrijf je met OE.